met het NOS Journaal. De zaak tegen Dominique Strauss-Kaan lijkt van de baan. Het openbaar ministerie in New York heeft de rechter gevraagd... de aanklacht tegen de voormalige IMF-topman in te trekken. Hij wordt door een kamermeisje beschuldigd van verkrachting. Dat zou in mei in een hotel waar ze werkte gebeurd zijn. Maar volgens het OM is er niet genoeg bewijs tegen Strauss-Kaan... door leugens en tegenstrijdige verklaringen van het kamermeisje. Strauss-Kaan moest de rechtszaak onder huisarrest afwachten... Dat werd begin juli opgeheven toen er twijfel ontstonden over de geloofwaardigheid van het kamermeisje. Morgen moet strauss voor de rechter verschijnen. En waarschijnlijk krijgt hij dan te horen dat de rechter de zaak laat rusten. In dat geval krijgt hij zijn paspoort terug en is hij weer vrij.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 Het weer, bewolkingen hier naar buien, morgen vrij veel bewolking, soms wat zon. In de loop van de dag voor zon, weers buien, het wordt dan 25 graden. Dit was het NWS journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee, zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond.